Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Ook in Frankrijk is iemand overleden die besmet was met de EHEC-bacterie. Slachtoffer is een vrouw van 78 die ruim een week geleden met nierproblemen werd opgenomen in een ziekenhuis in Bordeaux. Zij en zes anderen hadden een salade met rauwe kiemen gegeten. Door de EHEC-bacterie zijn in Duitsland meer dan 40 mensen overleden president van het Hof in Amsterdam vindt dat raadsheer Schalke niet openlijke kritiek had moeten leveren op de rechters in de zaak Wilders. Rechters moeten niet rollenbollend over straat gaan, zegt president Verheij. In een interview met de NRC Handelsblad zegt Schalke dat hij door de rechtbank in de zaak Wilders schandalig is behandeld. Schalke werd tijdens die zaak urenlang verhoord. Hij voelt zich geofferd om Wilders, dienstadvocaat en de publieke opinie tevreden te stellen. Het meisje waarvoor gisteren een Amber Alert was uitgevaardigd is ongedeerd teruggevonden. De 17-jarige Melanie uit Hardingsveld Giesendam was bij een man van 32 in de gemeente Noordoostpolder. Volgens de politie is de man een kennis van Melanie. Ze werd sinds donderdag vermist en zei toen tegen haar begeleider dat ze bij een vriend ging logeren. Hogeveen kampt met een inbrakengolf In de eerste zes maanden van dit jaar is er in de Drentse plaats al 198 keer ingebroken...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 Het nieuwe treinstation moet in 2013 klaar zijn. Dan het weer, vooral in het oosten veel bewolking, in het zuiden en westen zonnig. En het is maximaal 19 graden. Morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOM. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. En de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Je kunt beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 13 Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer uit Zandvoort. Gewoon vondplaten van Schellach en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand destijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk... maar heerlijk gruwend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De geschiedenis van twee oude mensjes...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 Zonder goedemorgen. Het is vandaag 28 juni 2011. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En Mijn naam is Mario Zandvoort en zoals iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als opening hoor u muziek van Louis Davids, een opname uit uh, 1928 met de uh, weet je nog wel oudje. Het komende half uur Muziek waarvan de kwaliteit niet om over de huizen te spreken is, maar wel kwaliteit. Dat u laat terugdenken aan de tijd van toen. U gaat nu luisteren naar een stukje muziek van Trea Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en The Lords. En ze zingen voor u Calling the Stars. Linken als het vanuit een schommelstoel gezongen werd door Gert.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 Jij op jouw manier is in de gaten. Wordt dat met 66 gouden vla? Surabaya. Turkisch muziek gedaan door Trea Dops, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en de Lords. Met Calling the Stars. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor u. Komende uur hier in Zandvoort uit Zandvoort, zometeen Anneke Greulow. Met een Duits plaatje. Genaamd Charlie, ik kip de ring niet her. Oftewel, Charlie, ik geef je ring niet meer terug. Maar er is muziek van Jeannette van Zutphen. Met je naam. Ik no. Ben je één of je het zeggen wil, maar je hart? De radio. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Wat een weer buiten, hè. Moet u eerlijk bekennen, ik ben altijd blij als het mooi weer is. Maar wat dat betreft ben ik ook een echte Hollander. Want zo is het te koud, zo regent het te vaak. En wat mij betreft mag de temperatuur ook omlaag, want ik heb het Plakkerig weer. Ik heb uh, ventilatoren zien staan, ik heb airconditioning aanstaan, maar op een of andere manier blijf ik gewoon een beetje plakkerig allemaal. Zie je hem zandvoort? Nog veel meer. Mooi. Oude muziek. U hoorde zojuist Janette van Zutphen met Je Naam Uit Mijn Hart. Toen Anneke Greulow met Charlie. Ik heb een ring niet her. En daar achteraan die leuke vrolijke plaat van Willeke Alberti met Ricky. En u hoort het, de platen zijn vandaag uh, ja, wat dat betreft kwalitatief erg oud. Sommige platen zijn niet eens zo oud, maar ze klinken heel erg oud. Het gaat op de goede muziek waarin u nou luistert. Mooi oude muziek, oud-Hollandse muziek hier op de lokale omroep. En de volgende plaat is van Sweet Sixteen. Een jongen waar ik van hou. Fortuna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 Daarvoor Regie of Reggie van de Burg met Eenzaam op het Leidseplein. En daarvoor die plaat van Sweet 16 met De Jongen waar ik van hou. En we gaan door met nog veel meer mooie muziek. Ilonka, Biluska met De Leeuw slaapt vannacht. En dat nummer kent u waarschijnlijk in de Engelse versie The Lion Sleeps Tonight. U hoort het hier een Zandvoort uit Zandvoort op de lokale omroep ZFM Zandvoort. I love to live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 Gestand. Had jij ook toevallig net iets in je hand, toen die vreselijke druk kwam op het zand? En waar zat jij toen het schip is gestand? Voor een zeereis voeren wij eens op een nacht, uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bevanden, liep eens morgens vroeg als stranden. dus die schap kwam nogal tamelijk over.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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen Toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepballen Want de pan zat muurvast om zijn oren heen Hé, hey, waar zat jij toen het treep is gestapt? Had jij ook met iets in je hand? Toen die vreselijke deun op het zand. Waar zat jij toen het schep is gestand?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 Stond daarin er veilig op het zand. Maar niet één wist hoe het jacht ooit was gestand. Tot de stuur is waar kon hij ze op het dek begon te krijzen met de resten van de roer nog in zijn hand. Hé, hey, waar zat jij toen het schep is gestand? Had jij ook de wallig net iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand. Waar jij toen het schip is gestrand? Waar zijn jij toen het schip is gestrand? is gestrand? Ja, dat was het cocktail trio met Waar zat je nou? Toen het schip is gestrand? Ja, ik moest even kijken. En daarvoor muziek van Ronnie Tomer met Kip in het water. En daarvoor Willy Alberti met Waar ben je? voor Lonka, Belusca met de slaapt vannacht en de volgende plaat is er ook eentje van de familie Alberti het is Wilke, we hoorden in het begin van het programma ook al nummer van haar de familie Alberti heeft een heleboel mooie platen gemaakt vaderlief is er helaas meer maar dochterlief die heeft uh, toch maar aardig wat uh, plaatjes uh, gemaakt hier is Wilke Alberti met Ciao Vanetti? Go, go, go. Muziek van Henk van Montfort met Lady Lorelei. En daarvoor trio Ben Lansing met O.O. O Rosa. En daarvoor weer een plaatje van Trea Dops. We draaiden als opening ook al een nummertje van Trea Dops. Dit keer draaien we voor even... u. Blijf aan mij steeds denken. En daarvoor Wilke Alberti met Ciao Venetia. En zoals altijd, aan alle leuke dingen komt dan ook weer een einde. Maar niet getreurd. Je kunt het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 het programma nog een keer herhaald. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik ben uiteraard... ...volgende week dinsdag vanaf 11 uur weer bij u... ...en neem ik u wederom mee terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Tot het nieuws en weer van 12 uur... ...draai ik nog een paar leuke stukjes muziek. Als eerste zometeen Charles Tuinenburg... ...en de Melody Strings met Ik blijf van Laura houden... Groenie Baars met Koppie Koppie. En als er nog tijd over is, de Cocktail Sisters. En de Noisemakers met Ik hou van Cliff. Ik wens u nog een hele fijne week. Houd rekening mee dat het vanavond heel slecht weer kan worden. het is nu nog vies benauwd. Als u naar buiten gaat, ik zal een beetje de schaduw pakken. Wens u nog een fijne dag, een fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Laura was Tommy's beminder. Hij zag haar als zijn koningin: met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering.